Zo, ja, ja, daar ben ik weer. is een tijd geleden, ik weet het. Maar het zijn echt hele drukke, drukke, drukke maanden geweest. Ongelooflijk uh, weinig vrije tijd. Uh, natuurlijk op vakantie geweest, tien dagen in New York. Ja, fantastisch. Uh, nou ja, goed, dat hebben jullie allemaal kunnen zien op mijn Facebook en op mijn Instagram. Maar uh, ja, gewoon daarna ook nog steeds druk. Teruggekomen op vakantie, één dag rust gehad. Daarna gelijk door naar pingpop. Uh, het hele weekend. Nou ja, goed. Dat sloot af op, op een zondag. En. Uh, ja, terug naar de camping gegaan. Nou, maandag zijn we terug teruggereisd. Die maandag uh, was ik om. Nou, het was 11 uur thuis. Want ik moest om 2 uur beginnen. Dus. Om 1 uur uh, moest ik alweer weg. Dus niet geslapen, doorgegaan, hele week gewerkt. Een uh, week daarna, ja, Graspop in het weekend, dus eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik kwam uh, vrijdag uit bedienst vandaan en uh, gelijk door naar Graspop. Ja, was ook fantastisch, goede band, ja, had zich wel lekker genoten natuurlijk. Maar ja, gelijk daarna, die maandag ook weer aan het werk, dus het is gewoon heel druk geweest. En, uh, ja, dat zeg ik? Dat uh, voel ik nog steeds. Drukte, uh, natuurlijk ook de nodige biertjes die achterin gegooid worden. Ja, hoort erbij. Maar uh, weinig uh, vrije tijd, weinig rustmomenten gehad. Uh, ja, dit wordt eigenlijk het eerste, het eerste rustige weekendje. En nu onderweg naar werk. Het is mooi weer. Dus We weer hebben lekker de fiets gepakt. Uh, ja. Dus het is het, is, het is het enige rustmomentje. Het uh, is door weer heel veel dingen. Nou, zoals je weet het vorige keer al over gaat. De bistroplannen lopen goed. Ja, dat gaat toch volgend jaar toch eigenlijk wel een soort van gerealiseerd worden als het zo doorgaat zoals het er nu voor staat. Dus daar zijn wij mijn uh, vriend en collega en ik daar toch wel heel erg trots op. Maar het ziet er allemaal goed uit, dus uh, daar gaan we voor. Verder, uh, ja, buiten de om vorige week nog een optreden gaat in Vinlo. ja, dat blijft toch echt wel lekker hoor. Dat is echt wel super om te doen, gezellig ook, maar uh, ja, er staan nog even kijken, vier optredens gepland, nou, die zijn terug te vinden op onze agenda, en alles neemt even een kijkje op mijn Facebook, of op mijn Instagram, is het alles op. En, uh, nou ja, ja, goed verder. Uh, zoals jullie weten. natuurlijk uh, het schilderen en ontwerpen. Wat ik met volle, volle plezier doe. En vorige week heb ik een. Uh, op aanraden van mijn maatje. de tattooartiest. heb ik vorige week een, uh, een. complete tattoo set gekocht. Inclusief alles. En. Uh, ben ik eigenlijk door hem nu aan het leren tatoeëren. En wat dat betreft kan ik geen betere leermeester hebben, dus, dus uh, ja, lekker, het gaat goed, ook daar heb ik plezier in. Ik kan gewoon een beetje overal mijn ei in kwijt nu, en dat is toch wel uh, ja, een heel erg fijn gevoel. Alles loopt ook lekker, dus uh, ja, het ziet er allemaal goed uit, ik denk uh, ik zal nog eventjes wat opnemen, want het is inmiddels denk ik alweer een week of, nou, het zal zijn. Zes, zeven geleden, denk ik. Dat ik voor het laatst iets opgenomen heb zelf. En ik krijg toch wel heel veel berichtjes. Dus ik denk, nou. Ik leef nog steeds. Ik ben er nog steeds. Dat heb ik hier kunnen zien. Maar ik heb het gewoon ontzettend druk. Maar prettig druk. Dus nu ook. Het is mijn laatste. Uh, laatste nachtdienst vandaag. Het dus begin vandaag uh, om tien uur. Dus nu gaan we even kijken. Weet kwart voor negen. En ik fiets op mijn gemakje naar mijn werk, want het is heerlijk weer. Weinig wind. Dus ja, voor de conditie is oh dat gewoon heerlijk. En uh, dan gaan we inderdaad van uh, 10 tot 6 uur morgenochtend. En dan uh, ja, heb ik morgen de keus Of ik ga het hele weekend lekker rustig aan doen en ik ga een beetje voor mezelf keutelen, een beetje uh, verder tatoeëren thuis. En uh, de rust opzoeken. Of ik kan, weet mijn maatjes, mee naar Eindhoven, want daar is Dynamo en uh, het metalfeest. Dus maar goed, ik heb al afgesproken, dus nou, kijk wel eventjes uh, hoe of wat. Ik moet mijn gevoel morgenochtend, want ik moet weer tegen de reis goed gehad hebben. Ik heb vandaag dat ik het voor Ik Weet je, en het gaat door, en het gaat door. Maar ja, ik ben ook niet de 21. gaat nu een beetje voelen. Ik tijd weer op te slapen, dus dan is het even in de auto-tugkie doen. Ja, ik weet nog niet. Ik ga het wel bekijken. Ik uh, zou het laten weten morgenochtend, dus we zien het wel. Op dit moment uh, maak ik mijn eigen dingen uit, dus dat is wel lekker. Maar goed, zoals gezegd, op naar werk. Een drukke periode. Twaalf ze zijn geschrapt, gelukkig. Uh, ploegen, nog heel even. Nog heel even de ploegen in. En nu uh, met de vakanties gaan een hoop mensen op vakantie, maar na de vakantie dan, uh, ga ik de ploeg uit samen met mijn maatje. Mijn maatje die uh, wordt de rechterhand op de baas. Zeg maar. En ik, uh, ik ben de onderhouds- en elektromonteur geworden. Dus ik ga na de vakantie eruit. Ik heb inmiddels mijn eigen kantoortje gekregen. Dus eh. Uh, nee, ik, uh, ik heb het prima naar mijn zin, ik heb het prima voor mekaar. Het gaat lekker. En, uh, nee, nog steeds niks te klagen. En ik geniet van alles om me heen. Van alles en iedereen om me heen. Ik ben heel erg dankbaar voor de mensen die in mijn leven zijn. Ik ben heel erg dankbaar voor de mensen die in mijn leven zijn gekomen. En blijven. En, uh, ja, gewoon lekker. Weet je, dat geeft een hoop rust, denk ik. Um, ja, het is al jullie. Ooit weet, het weet is weer augustus. En dan halen we straks de herfst weer in. En wat gaan we dan doen? Ja, ik moet even kijken. Eén dingetje wat ik wel kan vertellen is dat. Uh, de. Uh, ja, de reis naar New York heeft me uh, enorm uh, gepakt. Laat ik het zo maar zeggen. Het is heeft me Het is een uh, mooie stad. Ah, ja, goed, je hebt alles kunnen zien. Maar um, ja, dat ga ik toch zeker nog wel een keer doen. Ik moet even kijken of dat eind van het jaar nog mogelijk is, want met een beetje geluk dat zou mooi zijn. Er staat er een beetje in mijn planning om of de kerst of oud en nieuw daar sowieso door te brengen. En oud en nieuw lijkt me helemaal fantastisch. Dus uh, we gaan even kijken hoe dat loopt. Inmiddels kan ik doen en later ook zelf wil. En dan maak ik dingen zelf uit, dus het is alleen maar makkelijk. Dus, nee, leuk. Nou, nog een hele hoop dingen op de planning. Maar de bistroplannen gaan dus goed, heb ik verteld. Het zit allemaal een beetje... Ja, weet je, dat ligt nou in mensen die ons, ligt nou mensen die ons verder helpen. Dus, uh, de plannen zijn er. Alles is in principe goed. Nu gaan we eens even kijken of we dat voor, uh, voor de zomer van volgend jaar kunnen realiseren allemaal en uh, ja, dan zijn we druk naar uh, aan het uh, zoeken, dus dat zou allemaal leuk zijn. Nou Verder dan de tattoo dingen, nou, dat doe ik niet om geld te verdienen, tenminste nog niet. Ik vind het gewoon leuk om te doen en op aanraden van mijn maatje, die zei joh, je maakt best wel mooie dingen, daar moet je wat mee doen. Weet ja, je, het schilderen en het tekenen en het ontwerpen, dat is een beetje een uitlaatklep voor me geworden. dat is een soort van ontspanning. En dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. En hij zegt, "Nou, nee, hij zegt, daar moet je echt wat mee doen. Ik zeg, ja, wat dan? Hij zegt, ja, nou weet je, zo ben ik ook begonnen. En uh, is tatoeëren niks voor jou? Ik zeg, nou, dat lijkt me ook allemaal hartstikke leuk. Ik zeg, maar ik kan er niet op eigen houtje gaan tatoeëren. Nee, zegt hij. Hij zegt, maar dan kom je het gewoon bij mij. Allemaal een beetje leren en doen. En dan uh, gaan we dat samen een beetje doen. En ik zeg, nou, dat lijkt me wel leuk. Dus, vorige week... Naar Amsterdam geweest. Even op en in Amsterdam, gelijk even een leuk dagje shoppen van gemaakt. Maar hij wist daar een leuk adresje voor. Uh, tattoo spullen. Dus, nou, daar zijn we naartoe geweest. Een hele kit aangeschaft. Met inkt en vier machines en bla bla, bla. Nou, hartstikke leuk. En nu zit deze man gewoon. Uh, s'avonds te tekenen te doen. En op kunst houden te tatoeëren. Nou leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt wel leuk. En uh, ik wil er niet zo dat ik nou op mezelf ga, uh, ga oefenen. Dat gaat wel gebeuren. Ik moet eerst nog eventjes de, de techniek onder de knie krijgen, goed onder de knie krijgen. En dan uh, ga ik eens op mezelf beginnen. Ja, leuk. Sommige plekken kom je natuurlijk zelf niet bij. Dus dat moet gedaan worden. Dat maakt ook niet uit. Wat mijn maatje zegt ook: Hij zegt ja, dat is wel lekker. Hij zegt: Ik well, kom mij ook tatoeëren als het moet. Ja, ja inderdaad. Nou, dat is wel leuk. In de loop van de tijd dan. Dus dat zijn allemaal weer uh, hele leuke dingen. Nou, dingen waar ik me weer vol op stort. En dat zeg ik met alles om me heen. Ja, want mijn kinderen zijn er regelmatig. Uh, nou, ik heb dan de band. Ik heb mijn werk. Ik moet eerlijk zeggen, mijn werk gaat er ook een hoop tijd in zitten. En het wordt alleen maar drukker en drukker. Maar dat geeft niet. Dus als je lekker de ploeg uit, dus dat scheelt ook wel weer een hoop tijd. Maar eh, nou, de band, het werk. Eh, goed, de festivals zijn nou zo goed als, als klaar. We hebben nog wel een paar concerten op de agenda staan. Maar ja, dat pracht, staat allemaal in juweel voor. Nou goed, het schilderen wat ik doe, um, het schrijven wat ik doe, het ontwerpen wat ik doe, het tekenen wat ik doe. Ja, dat zijn toch eigenlijk wel dingen wat mijn uh, dagen compleet vol maken. Dus ik heb weinig tijd. En dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus verder doe ik natuurlijk met vrienden nog leuke dingen en zo. regelmatig wat drinken. Dus ben je in Prussingen. Laat het me weten. Kom maar drinken met ons. Gezellig. Leuk. En. Uh... Nee. Dus het gaat allemaal goed. Ik ben niet dood. Ik leef nog. Maar. Uh, er is ook niks aan de hand. Want die vraag krijgen regelmatig. Is wat aan de hand? Want we horen niks. Nee. Er is helemaal niks aan de hand. Ik heb het gewoon ontzettend druk. Maar. Uh, ik ben er nog steeds. Maar dat komt allemaal wel goed straks. Ik, uh... Ik ga veel meer plaatsen straks. Ik heb straks echt wel meer tijd. De winter komt eraan. Het festivalseizoen is nu een beetje voorbij zoals ik zeg. Dus dat het de tijd is er weer straks. Dus het komt allemaal wel goed en in de tussentijd uh, plaats ik voor mijn gevoel wat dingetjes. Wat muziek, wat teksten, wat foto's, blablabla. Bla bla. Nou ja, mijn Facebook staat helemaal vol, dus dat weet je. Dus ik zou zeggen, uh, hou het gewoon allemaal even in de gaten. En ik ben gewoon hier. Dus. Ja. Je kleine sarcastische zonnestraaltje is er nog steeds. Dus uh, ga niet weg. Houd het in de gaten. En uh, in ieder geval leuk dat ik nog steeds berichtjes schrijf van jullie. Ga vooral zo door. En, uh, nou, dit was het even. Ik op mijn werk. Ik heb veel te vroeg van degene. Even voor lekker koffie drinken. En. Uh... Ik spreek jullie later. Dus ik zou zeggen. Uh... Nou, bedankt voor het luisteren weer. En ik uh, jullie horen van Latrios. Hoi! Hey.